Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De volledige heropening van de basisscholen verloopt tot nu toe goed. Maar twee derde van de scholen loopt wel tegen problemen aan. Dat zegt de Algemene Vereniging Schoolleiders na een peiling onder ruim 700 schooldirecteuren. Het grootste probleem is het personeelstekort. Eén op de zes scholen heeft daar last van. Naast de reguliere tekorten en ziekmeldingen zijn er nu ook corona afmeldingen. Verder zijn er soms problemen met leerlingenvervoer, looproutes, hygiëne of angst voor besmetting bij leerkrachten of ouders. Maar al met al zegt 92% van de ondervraagden dat de eerste dagen zeer goed of uitstekend zijn verlopen. De Universiteit van Amsterdam mag tijdens online tentamens software gebruiken om te controleren of studenten frauderen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die studenten hadden aangespannen. Met de software worden studenten in de gaten gehouden via de camera, microfoon en muis van hun computer. Ook hun internetverkeer wordt automatisch gemonitord. De studenten vinden dit een inbreuk op hun privacy en daarom in strijd met de wet. Maar de rechter is het met de universiteit eens... dat er maatregelen nodig zijn om fraude bij online tentamens tegen te gaan. De VS dreigt met sancties tegen medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag... die betrokken zijn bij het onderzoek naar oorlogsmisdrijven tegen Amerikanen... en hun bondgenoten zoals Israël. President Trump tekende vandaag een decreet... waarmee beslag kan worden gelegd op Amerikaanse bezittingen van strafhofmedewerkers. Ook kunnen ze een inreisverbod krijgen.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 uitspellend begin van deze alternative film Je hoort hem al een paar aankomen. Maar goed, dat is ook wel het plaatje naar Dirty Habert van Medal Lake. Belofte maakt schuld. Want vorige week hebben we niet eens een Medal Lake erin zitten. Dus proberen we er vandaag er twee van te maken. Want ja, beloft. is beloofd. Dus dan moeten we het dubbel in dwars terug doen.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 uh, ...deze uitzending. En natuurlijk hebben wij ook uh, heel veel nieuwe muziek. Uh, zoals, uh, dus ik uh, zei al, Eli Panthouse heeft dus een single uitgebracht. Uh, maar er is ook uh, werk van bijvoorbeeld Hidden Giants... ...die waren afgelopen zaterdag uh, nog uh, te horen bij uh, onze vrienden van uh, Zwaardvis bij Radio Kapelle.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 away from here you don't want to talk to me but i'm still here Someday I will find you, touch you again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 En dat was te gek. En zo zouden we een klein beetje bij beetje steeds meer tracks koppen. Tot, uh, tot nu. Eigenlijk zouden we in april dan uh, onze EP-release hebben. Ja. Maar dat, dat kon helaas niet gebeuren vanwege het coronavirus. En nu uh, ja. zijn we hier. Ja. En morgen gaan we uiteindelijk de EP-release doen. Ja. Vier in de Kroepelfabriek.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 Naar mijn weten, sinds 2018 of 2017 uh, in de maak is ja. ik begonnen met het schrijven. Ja. Uh, ik zal even dan Rubens verhaal vertellen. Ja, doe maar, doe maar. Van van <laughs> ik vind het ook hier. Van oorsprong is hij producent <laughs> ja. namelijk. Ja. Hij heeft de productieopleiding consultorium uh, van Haarlem gedaan. Mm -hmm. uh, maar hij wilde zelf ook liedjes schrijven. Ja. En uh, uh, daar uh, moest dan een band om ontstaan uiteindelijk waar die. Uh,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 Ja, absoluut. Yeah? Ik uh, speel nu al wel... Uh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 Speel ik net wat meer uitgedachte partijen. Ja. Sowieso zijn de partijen van tevoren vaak al bedacht door Ruben, want hm. uh, hij schrijft de liedjes en dan kan ik daar dan mijn eigen draai een beetje aangeven. geven. Hm. Uh, met Eli speel ik ook met een hybride setup, dus ik speel met akoestische drums hm. gepaard met een samplepad, dus een Roland uh, SPD. Uh, daarmee kan ik de samples uh, tijdens, uh, ja, gewoon elektronische samples kan ik daar in een spel uh, mee uh, uh, afspelen. Hm. Dus het is, veel, uh, het is wat ingewikkelder. En bij Penthouse kan ik eigenlijk net wat rouwer, uh, iets meer vanuit emotie, om het zo maar te zeggen, spelen. Dus ja, ik kan dat ja. een beetje loslaten. Met Eli spelen we bijvoorbeeld ook uh, veel op klik en uh, met Penthouse weer niet. Ja. En dat is gewoon, uh, voor mij is dat dan wat meer rammer. Ik bedoel, tuurlijk heb ik daar ook al een tijd <lacht> nagedacht, maar dat ja. is gewoon even, even wat meer rammen. En bij Eli is het net soms wat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 I'm my mind, on a it, Caroline since you have